1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Een coalitie PVV, VVD en SP. Het lijkt Geert Wilders wel wat. Het aantal Syrische vluchtelingen naar Jordanië is in een week verdubbeld. En de Nederlandse spoorwegen schenden de privacy van OV-chipkaarthouders. Vanmiddag breekt de zon door en is het droog. Het oosten houdt nog wel wat bewolking... 22 graden vandaag. Morgen flink zonnig en een stuk warmer dan vandaag. Noorden 22, 25 in het zuiden. De dagen daarna weer meer buien. PVV-leider Wilders. Hij speelt op een coalitie met VVD en SP. Zo zei hij vanochtend bij de NOS. Veel partijen sluiten de PVV uit voor regeringsdeelname. Maar Wilders meent dat de PVV allerminst is uitgespeeld. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. In de peilingen gaat het PVV-leider Wilders niet voor de wind. De verschillende peilbureaus geven de PVV rond de 16 zetels. Een fors verlies dus ten opzichte van de 24 die hij in 2010 haalde. Maar Wilders wijst erop dat zijn partij in de peilingen altijd lager scoort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 Ook denkt hij na de verkiezingen een rol van betekenis te kunnen spelen. Ondanks het feit dat de meeste partijen geen brood zien in samenwerking met hem. Linkse partijen als SP en PvdA sluiten hem al jaren uit. En VVD en CDA hebben na de breuk met het kabinet voorlopig de buik vol van de PVV. Wilders meent dat die afwijzende houding na de verkiezingen vanzelf verdwijnt... en zal blijken dat zijn partij toch weer nodig is voor een kabinet. Hij zinspeelt op een bijzondere coalitie.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 In de provincie Brabant werkt het. Maar in Den Haag wordt betwijfeld of zoiets ook op landelijk niveau mogelijk is. Laat staan in combinatie met de PVV. De VVD ziet in die partij namelijk een onbetrouwbare partner. En de SP heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt... nooit met de PVV te willen regeren. De suggestie van Wilders voor een coalitie met VVD en SP... lijkt daarom vooralsnog een schot voor de boeg. Syrië dan. Het aantal vluchtelingen uit dat land naar buurland Jordanië... is in de afgelopen week verdubbeld. Zo zijn in het Jordaanse vluchtelingenkamp Zaatri... de afgelopen week ruim 10.000 Syriërs aangekomen. De vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR... is bang dat dit nog maar een voorbode is van een veel grotere vluchtelingenstroom. Tot nu toe zijn al meer dan 200.000 Syriërs gevlucht... naar de buurlanden Turkije, Libanon, Irak en dus Jordanië. Marjolein Weinings uh, werkt voor IKV Pax Christi in Jordanië. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Weinig. Um, hoe worden die vluchtelingen in Jordanië opgevangen? Uh, ja, dat gaat eigenlijk zo goed en zo kwaad als het kan. Uh, Jordanië is natuurlijk een land met weinig eigen uh, middelen, het is dus een arm land, uh, groot watertekort. Uh, er zijn heel veel klachten over hoe de vluchtelingen worden opgevangen. Met name dat Zaatari-kamp waar u net naar dat, uh, ja, De situatie daar is uh, slecht naar wat ik hoor van van uh, Syrische activisten. Mensen hebben, leven in tenten midden in de woestijn waar het vol zit met schorpioenen en slangen en dat soort beesten. En ze uh, ja, zijn vaak mensen die niet, niet gewend zijn om zo te leven. Mm -hmm. Veel ziektes, uh, gevaar voor de, voor de hygiëne en de verspreiding van ziektes. Ja. De Jordaanse regering uh, ja, heeft aan de ene kant weinig middelen, aan de andere kant uh, worden ze er ook wel van beschuldigd uh, fondsen te werven over de rug van de Syrische vluchtelingen. En ik hoor heel veel verhalen over en beschuldigingen van corruptie ook. Ja, ja, het is een arm land, dus uh, ja, uh, ook op deze manier uh, komt men dan aan geld kennelijk? Sorry, de lijn was even slecht. Ik ja. hoorde... Het eind van uw vraag niet. Ik zeg Jordanië, een, een arm land, dus uh, ja, zelfs dit wordt aangegrepen om, om, om daar aan te verdienen? Uh, dat wordt gezegd, ja. Dat is hmm. een van de beschuldigingen. Ja. Natuurlijk uh, ja, worden de mensen toch uh, opgevangen uh, zo goed en zo kwaad als het kan. Ja. De, de, en, en de bevolking, hoe kijkt die aan tegen, tegen die vluchtelingenstroom? Ja, ook een beetje dubbel eigenlijk. Aan de ene kant uh, leven de Jordaniërs heel erg mee met de Syrische bevolking. En uh, ja, bijvoorbeeld tijdens het laatste suikerfeest uh, stonden overal tenten waar mensen donaties konden geven voor de Syrische vluchtelingen. En ik begreep ook uit de media dat de verkoop van kleding bijvoorbeeld dit jaar veel lager was dan vorig jaar. En ja, dat zou dan te wijten zijn volgens de media aan het feit dat heel veel mensen liever geld weggaven aan Zierse vluchtelingen dan voor zichzelf nieuwe kleren te kopen. Mm. Dus dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant zijn natuurlijk uh, Jordaniërs uh, ook bang voor hun eigen situatie. Ze hebben gezien uh, wat het betekent als er uh, grote hoeveelheden vluchtelingen komen... met de Irakezen die, uh, die allemaal uh, naar Jordanië zijn gekomen. Uh, en is grote werkloosheid bijvoorbeeld. Mensen zijn gewoon bang dat ze geen werk meer kunnen vinden. Hmm. Dat soort dingen. En, en dit is nog maar het begin. En in één week tijd ruim 10.000 Syriërs uh, die daar aankomen in Jordanië. Um, ja, en het houdt voorlopig nog niet op. Uh, helaas niet, nee. En ja de afgelopen weken natuurlijk vreselijk nieuws. Uh, verschrikkelijk nieuws uit Syrië met aanvallen op Woonwijk. Uh, uh, een paar honderd doden alleen al in, uh, in de rijen. Bijvoorbeeld de voorstad van Damascus. Uh, Ja Mensen vluchten gewoon echt voor hun leven. Ja. Ik dank u wel. Uh, voor duidelijk. Marjolein Wijnings uh, van IKV Pax Christi in Jordanië. De Nederlandse spoorwegen die hebben de privacy van OV-chipkaarthouders geschonden blijkt uit een onderzoek van het CBP, het College Bescherming Persoonsgegevens. Wilbert Thomessen, collegelid van dat CBP. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat is er fout gegaan bij NS? Nou, wat er fout gegaan is, wat wij hebben vastgesteld, is dat de Nederlandse spoorwegen veel meer gedetailleerde reisgegevens verzameld en vastlegt en bewaart van gebruikers van, van OV-chipkaarten. En dan gaat het om adresgegevens en zo? Uh, nou, het moet je voor reisgegevens, dus uh, wie, wie stapt waar in en waar Aha. weer uit. En, en, en met welke bestemming, de ja. En wat en hebben ze ge... ermee gedaan dan, met die informatie? Uh, die, die informatie werd verzameld ten behoeve van uiteindelijk uh, marketingdoeleinden, dus commerciële activiteiten. En wat uh, mij als toezichthouder vooral dwars zit, is dat dat gebeurde. Uh, ...veel te ruim, dus in strijd met de wet en vooral zonder uh, dat, uh, dat de, de, de, de mensen het wisten... ...de gebruikers van de kaarten en dus ook geen toestemming konden geven. Maar kunt u eens een voorbeeld geven van, van die marketingdoeleinden? Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Nou, laat ik heel duidelijk zeggen dat het mij als toezichthouder gaat om het feit dat de gegevens zonder toestemming... ...met betrekking ten behoeve van commerciële activiteiten werden verzameld... Uh, maar ik neem aan dat als het gaat om commerciële activiteiten, dat het gaat om direct marketing, om het doen van aanbiedingen. Men wist dat iemand op een bepaald station langskwam en daardoor kon je heel gericht bijvoorbeeld reclame maken of zo? Uiteindelijk wist de Nederlandse Spoorwegen waar iemand instapte, hoe vaak hij daar instapte ja. en wanneer hij weer uitstapte. En hoe lang is dat zo gegaan? We hebben niet helemaal teruggekeken hoe lang dat gegaan is. We zijn vorig jaar april begonnen met een onderzoek. En u weet, het, het gebruik van de OV-chipkaart. Het in- en uitchecken was steeds onvermijdelijker. Dus dit werd ook steeds klemmender. Ja. Maar wat het belangrijkste is: het is in strijd met de wet om op deze wijze zoveel gedetailleerde persoonsgegevens. buiten toestemming en medeweten ja. van mensen om te verzamelen. De spoorwegen zeggen: uh, we, ja, we hebben te goede trouw gehandeld. Is dat uh, aannemelijk? Ja, ik weet niet wat, wat de spoorwegen hebben gedaan. Wat wij vaststellen is dat we afspraken hebben gemaakt ooit eens, met de uh, spoorwegen, onder meer de spoorwegen. De, voor de voorwaarden waaronder dit soort gegevens wel degelijk kunnen worden verzameld. Want wij begrijpen dat de spoorwegen gegevens nodig hebben, maar niet zo gedetailleerd en hmm. niet op deze wijze. En inmiddels, eerder weer in de toekomst, heeft de spoorwegen dit ook aangepast. Het beleid is inmiddels aangepast en, en is daarmee de kous af? Um, wat ons is hiermee de kous af. Ik wil niet zeggen dat we nooit nog eens langskomen, maar ja. uh, ik vertrouw erop dat de NS dit nu verbetert en wat ik het zo huiselijk mag zeggen niet meer doet. Ja, want waarom ik dat vraag, het is niet het eerste uh, akkafietje met, uh, met de spoorwegen. Uh, er is al eerder een, een dwangsom opgelegd van 125.000 euro, hè? Klopt. Omdat ze toen uh, gegevens te lang bewaarden. Ook dat mag niet van, uh, van studenten. of ov hebt gegevens van studenten die te lang werden bewaard. Is juist. Uh, op dit moment nog meer onderzoeken of bent u nu even klaar met, uh, met de Nederlandse spoorwegen? Wij, doen nooit, uh, wij geven nooit informatie over lopende onderzoeken. Eh, dat is jammer. Had ik even willen weten. Dan bellen we u nog te, uh, terug daarover. Dat is een Dank u wel. Goed, dank u wel. Dag, niet Dag. Onze. Dit is het NOS Journal. Het door meegens. De ex-vrouw van Marc Dutroux, Michèle Martin, hoort hoogstwaarschijnlijk vanmiddag of ze voorwaardelijk vrijkomt. Het Belgische Hof van Cassatie komt om vier uur met een oordeel. Lagere rechter bepaalde vorige maand dat Martin onder voorwaarden vrij mag komen... omdat ze meer dan de helft van haar straf heeft uitgezeten. Het hof bekijkt of de rechter op de juiste manier tot dat besluit is gekomen. Martin werd in 1996 opgepakt en in 2004 veroordeeld tot 30 jaar cel... voor medeplichtigheid aan vier kindermoorden. Een klooster heeft zich bereid verklaard om haar op te vangen na de vrijlating. Het klooster wordt sinds een paar weken extra beveiligd. Politie in Frankrijk heeft een vrouw opgepakt die een baby uit een ziekenhuis in Marseille zou hebben gestolen. Baby is in goede gezondheid. Ouders van de verdachte belden de politie toen hun dochter thuis kwam met een pasgeboren jongen. Het is niet bekend waarom ze de baby heeft meegenomen. Kindje lag naast zijn slapende moeder toen die afgelopen nacht werd gestolen. Daar in Marseille. De politie zette vanochtend een zoekactie op touw.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 Voor de tweede dag op rij zijn er rellen in de Keniaanse de havenstad Mombasa. Islamitische jongeren zijn de straat opgegaan uit woede over de moord op een radicale geestelijke. Die werd gisteren doodgeschoten in zijn auto. Sommige moslims in Kenia zeggen dat de politie achter die moord zit. Betogers gooien met stenen, ze plunderen winkels en vallen kerken aan. De politie probeert de demonstranten uiteen te drijven met traangas. Bij de rellen in Mombasa is tot nu toe zeker één dode gevallen. Een VMBO-school in Barneveld stelt rond de school... een parkeerverbod in voor trekkers. Steeds meer leerlingen namelijk komen met de trekker naar school. En dat veroorzaakt veel overlast. Volgens Over het schoolbestuur ontstaan er levensgevaarlijke situaties... door het roekeloze rijgedrag van de leerlingen. De school vroeg de ouders van de leerlingen voor het schooljaar al... om hun kinderen niet op grote landbouwvoertuigen naar school te sturen. Maar kennelijk houden de leerlingen zich daar niet aan. Sport. En de ouders ook niet. Op de eerste dag van de US Open in New York wisten als eerste geplaatste Victoria Azarenka uit Wit-Rusland zonder problemen de tweede ronde te bereiken. Azarenka won met 6-0 en 6-1 van de Russin Panova. Ik denk dat ik heel goed spelen heb. Het was een lange wacht. Dus so ik probeerde me tijdens de dag te blijven. Dat was de hardste deel. Maar ik denk dat ik heel goed spelen heb. Ik was consistent. Uh, you know making winners moving good but you know I'm looking forward to my next match and just from here try to you know pick it up Belgische Kim Kleisters heeft haar allerlaatste toernooi verlengd met in ieder geval één partij. Kleisters versloeg in de eerste ronde de 16-jarige Amerikaanse Duval. De 29-jarige Kleisters die drie keer het toernooi in New York won, beëindigt na de US Open haar tennisloopbaan. En bang voor het zwarte gat is ze niet. When I retire now I'm not the type of person that... Likes to just hang around and kind of see how the day goes. I, I need to be active, and I want to try to have a um, a positive influence on on tennis, um, whether it's in Belgium or or help kids um, in in any way possible. Um, you know, I think that's kind of where my my next role um, in life is. Um, so I don't, you know, I'll always kind of stay busy, uh, whether it is you know full time in tennis and. Kleisters, niet bang voor het zwarte gat. Wil proberen een positieve invloed te hebben op het tennis... en vooral kinderen daarbij te helpen. En ze zal altijd iets in het tennis blijven doen, zo zei ze. Marianne Vos voert de Nederlandse ploeg aan... voor het WK-wielrennen volgende maand in Limburg. De Olympisch kampioene komt in actie in de wegwedstrijd... en in de individuele tijdrit. Oranje mag in eigen land met acht vrouwen in de wegwedstrijd starten. Behalve Vos zijn dat onder andere Annemiek van Vleuten... Loes Gunnewijk, Anna van der Breggen en Ellen van Dijk. Op de tijdrit komen ook Van Dijk en Van der Breggen uit. Erwin de Hart nu. Dat betekent verkeersinformatie bij de ANWB. Dat is waar. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch... staat een file van 2 kilometer tussen Best West en Bokstol. Uh, de oprit is daar dicht. Wegdek is in slechte toestand vanwege een gat in de weg. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar ook 2 kilometer... tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velzen. De andere kant op uh, ook 2 kilometer file. Dat betekent dat de brug daar open staat. Op de A28 Utrecht richting Zwolle... 5 kilometer file tussen afrit Maaren en knopend Hoeverlaken. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is er dicht. Nog één file op de A50 Arnhem richting Os... Tussen Kroopert-Valburg en kroopert Eewijk, 4 kilometer. Dankjewel, Erwin. Nog een keer de hoofdpunten, een coalitie VVD, SP en PVV. Dat lijkt Geert Wilders wel wat, zo zei hij vanochtend. Het aantal Syrische vluchtelingen naar Jordanië is in een weektijd verdubbeld. En de Nederlandse spoorwegen schond de privacy van OV-chipkaarthouders. Kwart over een, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Het vervolg van lunch met Jurgen van den Berg, zometeen na de ster.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 Kijk op kpn.com zakelijk. Ook voor de voorwaarden. Samenwerken in de cloud makkelijk maken? KPN doet het gewoon. Voor ondernemers. Groendichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch al meteen met de Rotterdamse wethouder... arbeidsmarkt Corrie Lauwers. Die vindt dat er meer vrouwen in de Rotterdamse haven moeten gaan werken. Na half twee is het stand.nl. Coffeeshops moeten jongeren onder de 21 weigeren. Dat is de stelling. Hoe jonger je begint met blauwen, hoe groter de kans op hersenschade. Het werd al wel gedacht, maar nu hebben wetenschappers dat ook aangetoond. Amerikaans onderzoek uitgevoerd in Nieuw-Zeeland.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 Dit is Radio 1, de Werklunch. Steeds meer criminele arbeidsmigranten worden ons land uitgezet. Sinds begin vorig jaar ging het om 420 mensen, en ook het aantal werkvergunningen voor Roemenen en Bulgaren is enorm gekrompen. Minister Kamp van Sociale Zaken maakte die cijfers vanochtend bekend. Dag, meneer Kamp, goedemiddag. Dag, meneer van der Berg. Goedemiddag. Aan de telefoon. Wat hebben die criminelen op hun kerfstok eigenlijk? Ja, allerlei criminele activiteiten. Sommigen zitten in de gevangenis, andere nog niet. En als ze in de gevangenis zitten, dan worden ze gedwongen uitgezet. Anders worden ze aangezegd het land te verlaten. Doen ze dat niet, dan worden ze alsnog uitgezet. Maar het gaat erom dat uh, 420 mensen die hier niet naartoe zijn gekomen om te werken maar om zich met criminele activiteiten bezig te houden... dat die weer weg zijn gestuurd. Ja. Is dat nou veel of weinig, die 420, vroeg ik me af? Dat is veel, want het gaat hier echt om het ongewenst uh, vreemdeling verklaren. En dat betekent ook dat je niet meer terug mag. Hè? Mm. Normaal is het zo dat je van het ene land van de Europese Unie... naar het andere mag, maar uh, deze mensen mogen dus... Uh, gedurende jaren uh. niet meer terugkeren naar Nederland. En als je een keer tien kilometer te hard rijdt... dan val je niet in deze categorie niet nee, nee, ik praat nee. over criminaliteit ja, en ja, niet ja. over verkeersovertredingen. Nee. Heeft het meldpunt van de PVV u nog op het spoor gezet in bepaalde gevallen? Nee. Uh, ik ben vanaf het begin dat ik uh, minister van Sociale Zaken... en werkgelegenheid werd in oktober 2010... ben ik bezig geweest met de uh, negatieve kanten van de arbeidsimmigratie. Uh, er waren veel mensen uit Roemenië en Bulgarije... die hier een tewerkstellingsvergunning kregen... Uh, voor ...ongeschoold werk wat helemaal niet nodig was. Ik heb dat aantal van zo'n 2700 in 2010 teruggebracht tot 19 in dit lopende jaar. Ik heb me bezig gehouden met te zorgen dat de huisvestingsvoorwaarden verbeterd zouden worden... ...en dankzij de inspanningen van de gemeenten en van het ministerie van BZK is dat ook gelukt. Die, dat ongewenst vreemdeling verklaren, dat is gelukt... Dankzij het ministerie van INA, mijn collega Leers. En zo hebben we met elkaar, de ministeries en uh, de gemeenten, samengewerkt. om te zorgen dat de negatieve kanten van de arbeidsimmigratie. dat we daartegen optreden. Ja. Nou gaan uh, de grenzen natuurlijk in 2014 open voor werkende Bulgaren en uh, Roemenen. en dan? Dan zullen ze zich aan dezelfde regels moeten houden. als de mensen uit uh, Slowakije en Polen en Estland. Die mogen naar Nederland komen, maar alleen om te werken. Daar krijgen ze wat ons betreft drie maanden maximaal de tijd voor. Hebben ze dan geen werk, dan moeten ze het land verlaten. Ja. Mochten ze na een korte periode werkloos worden en een bijstandsuitkering willen hebben... dan krijgen ze die bijstandsuitkering niet, maar dan moeten ze ook het land verlaten. Wij willen graag mensen die hier komen om te werken. Uh, ...daartoe de gelegenheid bieden. Mensen uit Nederland die naar Duitsland gaan of naar Frankrijk of naar Spanje, die mogen dat ook. Dus mensen van andere EU-landen mogen ook naar Nederland komen. Maar het moet wel zo zijn dat je je dan aan de regels houdt, dat je werkt, dat je geen overlast veroorzaakt, dat je niet crimineel bent. Ja. En is dat wel het geval, dan treden we op. Niet iedereen uh, zit op die lijn. Ik weet niet of u meneer Wilders hebt gehoord vanochtend. Het was hier op Radio 1 en hij zei, uh, ik wil dat Kamp er alles aan gaat doen dat uh, die Bulgaren en Roemenen niet komen in 2014. Ja, 2014 dat is het uiterste de uiterste datum van een periode van zeven jaar die op grond van het verdrag mogelijk was om uh, beperkingen voor Roemenië en Bulgarije um, op te leggen. Wij zitten nu vast aan het uh, Europese verdrag wat afgesloten is. We kunnen natuurlijk het Europese verdrag opzeggen en we kunnen uit de EU treden. Maar hij vindt dat u dat allemaal moet doen? Ja, maar goed, hij vindt ook dat we, wat ik al zei, uit de EU moeten treden en hij vindt dat we de euro moeten, moeten afschaffen. Kijk, en één ding is zeker dat als we al die onzinnige dingen gaan doen, dan blijft er heel weinig over van onze welvaart en onze werkgelegenheid. Wij hebben veel welvaart, veel werkgelegenheid te danken aan de vrije markt in Europa, waar wij als handelsland sterk van geprofiteerd hebben. Europese samenwerking, de Europese vrije markt en de euro, daar hebben we van geprofiteerd. En het zou heel dom zijn om het allemaal ter discussie te stellen. Hebt u eigenlijk een idee hoeveel en Roemenen er gaan komen dan vanaf 2014? Is daar een getal bij te noemen? Nou, ik weet dat er in het jaar 2009 uit Midden- en Oost-Europa, exclusief die landen... maar dat er uit Midden- en Oost-Europa zo'n 300.000 mensen tussen de 15 en de 64 jaar hier waren... Die meesten zijn gekomen om hier te gaan werken en ik vind dat uh, de vacatures die in Nederland zijn, dat die vervuld moeten worden door mensen die al in Nederland aanwezig zijn. Dus mensen die hier een uitkering hebben, ja. die moeten dat werk gaan doen en daar moeten we geen immigranten voor toelaten. Vandaar dat ik uh, de erg op druk dat gemeenten geen bijstandsuitkeringen geven aan mensen die kunnen werken en waar werk voor is. En vandaar dat ik hetzelfde ook doe voor mensen met een WW-uitkering. Ja. Als er geen werk is, dan krijg je die uitkering. Is er wel werk, krijg je die uitkering niet. Ik wil u nog even een klein stukje laten horen. Dat is het laatste dan. Uh, drie werkgeversorganisaties zijn vandaag een campagne begonnen. VNO, NCW, LTO en MKB Nederland. Dat klinkt ongeveer zo. Als we elk jaar meer dan 180 miljard verdienen. Brengt Europa ons altijd nog meer op dan het kost. Goed koopmanschap. Daar zijn we altijd goed in geweest. Nou, laat je niet gek maken. Kijk naar de feiten. We staan voor belangrijke keuzes. 12 september is belangrijk voor Nederland. En voor Europa. Hoe sterker Europa, hoe sterker Nederland. Luister naar onze verhalen. En de echte feiten. Uh, u onderschrijft die oproep. Ja, ik vind dat uh, arbeidsimmigratie... dat is een uh, gegeven van Nederland uh, naar Nederland. Dat mag allemaal. Alleen, uh, het is niet zo dat mensen uit andere landen... hier naartoe kunnen komen om werkloos te zijn... of om een uitkering te krijgen of om zich met criminele activiteiten bezig te houden. En het is ook niet zo dat mensen in Nederland... Eh, immigranten uit andere landen mogen uitbuiten. Al die randverschijnselen, daar treden wij tegenop. En wat Europa betreft... Europa kan veel goeds voor Nederland betekenen... als ze zich met de hoofdzaken bezighouden. Sterke economie, de financiën op orde, de vrije markt. Maar ook Europa moet zich niet met allerlei eh, dingen bezighouden... die wij in Nederland veel beter zelf kunnen doen... Dat is de VVD-lijn en uh, dat is de beste lijn. Ik dank u voor het aan de telefoon komen. Minister Kamp van Sociale Zaken was dat. Het ging over de uh, 420 mensen die vorig jaar vanwege criminele activiteiten het land zijn uitgezet. Arbeidsmigranten wordt dat dan genoemd. Hè. Uh, we gaan naar de Rotterdamse haven. Er werken daar te weinig vrouwen. Vindt de Rotterdamse wethouder Arbeidsmarkt Corrie Lauwers. Uh, ik heb ook een uh, werklunch met haar dus. Dag mevrouw Lauwers. Goedemiddag. En ook met Karin Husman, twee vrouwen aan tafel tijdens het U bent directeur van Plant One, zo heet het bedrijf. Klopt, goedemiddag. Ook goedemiddag. Ik begin even met u, mevrouw Lauwers. Te weinig vrouwen in de Rotterdamse haven. Hoeveel procent van de werknemers is vrouw daar? Op dit moment uh, 17 procent van de werknemers uh, is vrouw. Maar dan tellen we ook echt alle functies mee in de haven. Kijk aan, want dat is natuurlijk het idee wat je gelijk hebt. Als je dat dan hoort, uh, zwaar werk, vuil werk, ja, dan denk je ook... ja, dat is niet een plek voor vrouwen misschien. Dat is al lang niet meer zo. Als je kijkt naar de banen in de haven, dan zie je een grote verscheidenheid aan banen waar ook vrouwen uitstekend voor geschikt zijn. En ik denk dat het eerder de uitzondering is dat er nog een baan te vinden is die fysiek zwaar is dan de regel. Dus het beeld wat bestaat dat mannen daar geschikt zijn, dat, is heel, dat klopt helemaal niet, zegt u? Nee, dat is absoluut niet zo. Nee. Nee, maar we, we, hoezo dan? Want uh, bedoel, die schepen moeten gelost worden. Maar u zegt dat gebeurt nu met allerlei technieken en zo. Dat kan een vrouw net zo goed indrukken, die knoppen. Nou, we zien ook in de opleidingensfeer dat het uh, bij de opleidingen eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat. Natuurlijk zijn er nog veel te veel vrouwen die kiezen voor technische achtergronden. Waar natuurlijk relatief veel van is in de haven. Uh, maar slechts een kwart van die vrouwen die wel de geschikte opleiding hebben gevolgd, gaan ook echt aan de slag. Uh, mevrouw Huisman, u bent directeur dus van Plant One. Misschien even uitleggen wat dat voor bedrijf is? Plant One is een bedrijf midden in de Rotterdamse haven in de Botlek. En wij bieden faciliteiten voor andere bedrijven die op een kleine schaal uh, kleine fabriekjes willen testen. Dus alles, alle innovaties die het laboratorium uitbarsten, maar nog niet zeker genoeg zijn om meteen een hele grote fabriek van te bouwen, die kunnen op, uh, ja, op een middenschaal bij ons getest worden. Ja. En vindt u nou dat u als, want u bent vrouw, dat u in, een, in toch in een mannenwereld werkt, daar in die Rotterdamse haven? Ja, dat klopt. En wat merkt u daarvan? Ja, dat ik uh, vooral uh, veel mannen om me heen zie. <laughs> ja, ja. Nee, dat snap ik wel. <laughs> en, en verder nog. Nou, kijk, het is leuker om in een gemelleerde uh, omgeving te werken. En niet uh, met alleen maar mannen om je heen. Natuurlijk zijn er ook uh, vrouwen met wie ik samenwerk, maar dat is, dat is wel de minderheid. Ja. Dus ik, ik zit in vergaderingen met alleen maar stropdassen om me heen. Nou, dat, dat is prima. Ik, ik heb daar geen last van. Maar het is leuker als het uh, een wat evenwichtiger uh, beeld is. Zoals je het ook normaal in de samenleving om je heen ziet. Maar laten we zeggen, dat clichébeeld wat ik net probeerde te schetsen, dat, daar komt u dan ook vast tegen. Als u vertelt ik werk in de, in de haven, dan, dan zullen mensen toch ook een beetje gaan kijken, misschien nog steeds. Ja, sommigen wel, maar het clichébeeld wat u schetst... er zijn veel meer uh, bedrijven in de haven... dan uh, dat er alleen schepen gelost uh, moeten mm -hmm. worden. Er is ook heel veel industrie uh, en er wordt veel productie gedaan. Uh, dus dat is een heel andere sector... die je toch bij het algemeen publiek ik iets minder is dat we dat ook doen in de ja. haven. Nou ja, precies. Dus uh, daarvoor is zo'n gesprek ook als nu. En, en hebt u ook het gevoel dat u misschien juist wel iets toevoegt... aan, uh, aan, aan al die mannen die daar zijn? Nou, dat denk ik zeker. Ik denk dat het voor elk bedrijf goed is als er zowel mannen als vrouwen werken. Nou, sterker nog, dat blijkt ook. Hè. Er is prachtig uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan door diverse internationale universiteiten. Waar ook blijkt dat bedrijven die veel diverser zijn in hun samenstelling van personeel, maken ook gewoon meer winst. Ja, nee, is ook zo. Zeg, mevrouw Lauwers, u hebt samen met uh, mevrouw Huisman uh, en nog zes andere vrouwen trouwens de Port Angels opgericht. Um, hoe is dat ontstaan? Ja, eigenlijk heel spontaan. En dat is het nog steeds. Uh, we zaten na te praten uh, bij een, een diner georganiseerd door Watertalent. Uh, waarin we heel veel studenten hebben gesproken. Uh, en grote bedrijven aanwezig waren. En we verbaasd waren over hoe vooral vrouwelijke studenten toch dachten... dat ze niet welkom zouden zijn uh, bij deze bedrijven in de haven. En toen dachten we, weet je wat, als we nou eens de krachten gaan bundelen... en vanuit onze eigen netwerk maar eens gewoon aan de slag gaan... wie weet zijn we dan wel effectiever dan menige imagocampagne... of grote scheepsprojecten. Project. En wat doen de Port Angels dan? Dus, dus vrouwen uh, enthousiasmeren? En wat we vooral doen is gewoon zelf aan de slag. En dat betekent... Dat betekent dus ook letterlijk dat als we een cv krijgen, dat we zelf kijken in ons netwerk of we iets voor iemand kunnen betekenen. We gaan naar beurzen om te kijken of, uh, hoe het gaat met, uh, met, met daadwerkelijk uh, jongeren te interesseren voor ja. de haven. Zit er een verschil? We weten uit onderzoek dat Nederland extreem hoog scoort als het gaat om de selectie uh, op basis van seksenstereotypen. Ja. Nou ja, dat betekent ook, ja, daar kan je natuurlijk uh, over treuren, maar je kan ook kijken wat je er zelf aan kan bijdragen. Ja, maar mevrouw Huisman, dat vroeg me af: u bent directeur van het bedrijf, dus ja, u kunt zoveel vrouwen aannemen als u maar weet. Ja, als ik een groot bedrijf zou zijn, zou ik dat ook zeker doen. Maar wij zijn <laughs> nog startend, dus ik kan nog niet zoveel mensen aannemen. Maar bij mij krijgen vrouwen net zoveel kans als mannen. Ja. ja. En andersom. En als ze even goed zijn, dan neemt u de vrouw. Ja. Ja, logisch. Uh, Corrie Lauwers, uh, zijn er ook bedrijven die juist liever vrouwen willen hebben dan mannen? Ja, zeker. Nee, dat, dat, dat valt ook wel op. Hè. We hebben nu inmiddels via een LinkedIn-groep... die we voor onszelf hadden gestart, meer dan 100 aanhangers. En dat zijn allemaal vrouwen, overigens ook mannen... Die uh, aangeven, uh, vaak HR-directeuren. We willen heel graag jullie hulp om nog eens te kijken hoe we het beter kunnen doen. Mm. Nou, is natuurlijk decennia lang al, het, uh, is er eigenlijk al geprobeerd om vrouwen de techniek in te krijgen. Dat, dat, dat heeft hier en daar ook wel wat succes gehad. Maar toch uh, ja, blijft, dat, blijft dat heel lastig. Is dat toch niet gewoon het probleem? Ja, zeker. Het heeft veel te maken met de beelden die we nog steeds elkaar vertellen. over wat het werk in de techniek echt inhoudt. Maar en dat is het, al lang achterhaald. Maar zit het ook niet bij vrouwen zelf dat ze, dat ze misschien uiteindelijk toch niet willen die kant op? Nou, wat gek is, is dat je ziet dat op de middelbare scholen het scoren uh, van exacte vakken bij, bij meisjes en jongens gelijk is. En is het toch raar om te merken dat toch, en dat heeft toch iets te maken met alle verhalen die we ook aan de keukentafel vertellen, dat dan toch relatief weinig meisjes die technische kant op gaan. Mm -hmm. Mevrouw Husman, dat wordt ook heel vaak dan genoemd... Hè, in dit soort gesprekken, een, uh, toch maar een kwotum dan instellen. Dat je, dat je ja, ja, verplicht wordt om, om zoveel procent uh, vrouwen aan te nemen. Bent u daar voor? Ja, ik heb daar een beetje gemengde gevoelens over. Aan de ene kant kan het heel erg helpen bedrijven dwingen... om uh, in het juiste uh, kaartenbakje te kijken. En dat is denk ik goed. Maar, ja, of stimuleren uh, met subsidies of zo, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat is iets positiever, klinkt dat. Mm, nou, dat lijkt me geen goed idee. <laughs> nee, maar zo'n kwotum dan? Nou, ik, ik denk dat je, dan loop je altijd weer het risico... dat je wordt aangewezen als de excuustrus. En volgens mij is die tijd gewoon ook echt voorbij. Iedereen moet op zijn plek zitten omdat hij daar de beste is op die functie. En dat, uh, dat kunnen net zo goed vrouwen zijn als mannen. Uh, en ja, dus ik ben niet echt per se voor Leuk. een kwotum. Mevrouw Lauwens, de Port Angels zijn druk bezig. Uh, om te beginnen nu al in dit gesprek ook weer. Uh, 16, 17 procent, zei u nu, is vrouw in de Rotterdamse haven. Ja. Wanneer gaat dat percentage omhoog? <laughs> nou, als, als ik mag geloven wat er nu allemaal om ons heen gebeurt... met dit klei, kleine initiatief wat we hebben genomen... dan uh, ben ik uh, goed van vertrouwen dat we echt uh, gaan zorgen... dat die percentages heel snel omhoog gaan. En ze gaan ook al omhoog. Hè? Het is echt niet zo dat alles wat we in het verleden gedaan hebben... op het terrein helemaal geen effect hebben gehad. Maar het gaat ons een beetje te langzaam. Ja, ja. Goed, nou, uh, laat het weten over een tijdje of, of het percentage is, is opgeklommen. Uh, Karin Husman, hartelijk dank van het bedrijf Plant One en de wethouder arbeidsmarkt in Rotterdam, Corrie. Laus, ook hartelijk dank. Zometeen stand.nl. De stelling dan: koffieshops moeten jongeren onder de 21 weigeren. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is Rachid Finch. Radio 1. Het NOS journaal. Weerman Erwin Krol stopt met zijn werk bij de NOS. Hij presenteerde op eigen verzoek al sinds eind vorig jaar niet meer en heeft nu bekendgemaakt niet meer terug te keren. 62-jarige Krol werd meerdere keren uitgeroepen... tot populairste weerman van Nederland. Hij zegt dat hij zijn werk altijd heerlijk heeft gevonden... maar dat hij het na 26 jaar op televisie nu wel goed vindt. De NS heeft de privacy van OV-chipkaarthouders geschonden. Het bedrijf gebruikte gedetailleerde persoonlijke informatie... van OV-chipkaarthouders voor marketingdoeleinden. Het blijkt uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens. De NS heeft zijn werkwijze inmiddels aangepast. Een baby die uit een ziekenhuis in Marseille werd gestolen... is terecht en maakt het goed...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 Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. In Nieuw-Zeeland is het nu serieus onderzocht... het effect van softdrugs op de intelligentie. De conclusie is dat mensen die blowen, dommer worden. Hoeveel politieke partijen is dit de bevestiging... dat we in Nederland de jeugd van softdrugs af moeten houden? Over hoe we dat moeten doen verschillen de meningen nogal... De ChristenUnie wil bijvoorbeeld dat er een koffieshopverbod komt... voor jongeren tot 21 jaar. En daar ga ik over praten met Joël Voordewind, kamerlid van de ChristenUnie. De nummer 2 trouwens op de kieslijst bij de komende verkiezingen. Dag meneer Voordewind. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. Als je kan stemmen, kan je ook beslissen of je een blootje wil roken. Nee. Eigenlijk wil ik helemaal af van koffieshops. Ja. En de laatste. Met deze maatregel voorkomen we een hoop langstudeerboetes. Dat zou wel eens goed kunnen, ja. Leuk <laughs> <Ja, laughs> gevonden. Dat ze niet dommer worden, die studenten. Hè? Ja. Um, goed, uh, ja dus. Nou, uh, dat is dat. Dan de stelling. En ik zeg ook tegen de luisteraars... Uh, uh, waar u ook bent, reageer in ieder geval even. Dat is mooi voor de totaaltelling. Coffeeshops moeten jongeren onder de 21 weigeren. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. De website is een mogelijkheid. www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens... doe het dan met hekje standpunt. Coffeeshops moeten jongeren onder de 21 weigeren. Meneer Voor de Wind, eens of oneens? Ja, dat vind ik uiteraard. Die discussie hebben we natuurlijk in de Kamer al heel lang. Nou is het lastig om alles te verbieden natuurlijk... maar dit onderzoek wijst toch wel heel duidelijk uit... dat alles wat je gebruikt als het gaat om softdrugs... met name voor je 23ste, als je hersenen zijn uitgegroeid... dat het heel negatief uitpakt en onherstelbare schade geeft voor je hersenen... en dus ook voor je leerprestaties, die je natuurlijk keihard nodig hebt... om straks een baan te krijgen. Ja. Dus het is, ja, dit is het harde bewijs van hetgeen wat de nu al jaren zegt en waar veel bestuurders in Nederland nog hun ogen voor hadden gesloten. Maar eigenlijk bent u voor een algeheel verbod op, op coffeeshops, toch? Nou kijk, uh, softdrugs is eigenlijk geen softdrugs meer. Dat hele gedoogbeleid is uh, voortgekomen uit de jaren 70, 80. Toen dacht men nog dat softdrugs heel onschadelijk was. Uh, geen probleem was, niet verslavend was. Ook niet voor je, je lichaam. Nou, ik heb nog wel verhalen gelezen bij Jellyneck. Die zeiden van, nou ja... Het was een voorbeeldgesprek tussen een vader en een zoon... waarbij die zoon vroeg aan zijn vader... kan ik dat wel gebruiken, pa? Toen zei die pa, nou, dat kan best. Alleen als je moet leren, moet je het even niet gebruiken. Nou ja, Dat soort teksten, dat is natuurlijk dramatisch... voor uh, informatie uh, voor onze jongeren. Uh, dus het is schadelijk voor jongeren. Met name, dat, dat blijkt uit het onderzoek. Maar het is natuurlijk al, in zijn algemeenheid is het schadelijk voor mensen. Ja. Maar goed, dat, dat verbod, uh, want dat, dat wilt u eigenlijk... maar daar is, daar is geen meerderheid voor op dit moment in, in de Kamer. Uh, zou hier dan wel een, een meerderheid voor zijn... Om, uh... Om, om de toegang tot 21 jaar dan te weigeren bij coffeeshops? Nou goed, ik werd meteen uh, ge-e-maild door de CDA die dit uh, mee wilde tekenen. Dus die uh, geven blijk dat uh, het hele relevante vraag is om te kijken of we het naar 8, of naar 21 kunnen krijgen. De VVD heeft in het laatste drugsdebat ook gezegd dat ze af willen van het gedoogbeleid. Uh, dat ze uh, ook inzien dat uh, het softdrugs eigenlijk geen softdrugs zijn door het verhogen van het THC-gehalte. Dat is het, het verslavende gehalte binnen uh, de softdrugs, moet je het eigenlijk geen softdrugs meer noemen, maar drugs. En dat je het dus ook anders zou moeten behandelen. Dus de VVD schuift ook op van uh, nogal vrijlijke jaren zestig uh, denken... naar het toch nu verstandig beleid. En ik zie uh, dat ook in de rest van de Kamer wel een verschuiving daarop uh, plaatsvindt. Mm. Even naar dit onderzoek. Hè? Want ik, ja, ik heb, moet eerlijk zeggen, ik heb het ook niet tot achter de komma gelezen. Uh, het is een Amerikaans onderzoek gedaan in Nieuw-Zeeland. Ja. Um, en ja, het komt er eigenlijk op neer dus dat, dat het IQ van mensen die blouwen uh, echt omlaag gaat. Uh, de vraag is natuurlijk in die instantie, is dat erg? Nou ja, kijk, vooral voor jongeren wil je natuurlijk... dat ze hun schoolopleiding afmaken. En, en dan heb je heel hard die hersenen nodig. En vooral voor de leerprestaties. dat weten we ook uit het onderzoek... als het gaat om het alcoholgebruik. Daar zeggen ook de kinderartsen... alsjeblieft, doe dat nou eigenlijk niet tot je 23ste... want dan zijn je hersenen helemaal volgroeid. In Amerika hebben ze trouwens een alcoholverbod voor 21. En nu trekken wij het op naar 18. Dat is al een hele goede stap. Maar die leerprestaties zijn natuurlijk cruciaal... om straks een, een, een, een, een positieve toekomst te kunnen krijgen. En om een baan te kunnen krijgen. Dus juist... En dat wijst dit onderzoek ook aan. Juist in die fase, tot je 23 e is het cruciaal om je hersenen uh, ja, zo ongeschonden mogelijk door de jeugd heen te krijgen. Maar net bij die keuze zei u, van, uh, dat ging dan over, over of je, wanneer je mag stemmen. Dat, dat is op je 18 e Dus dan moet je stemmen wie jij vindt dat, nou ja, die, dat wie, die wie ons moet vertegenwoordigen in, in de regering enzovoort. En dit zou dan pas op 21 gelden. Ik bedoel, als je 18 bent en je, en je weet op wie je mag gaan stemmen. Dan zou je dit toch ook euh, moeten weten of je dit wilt doen of niet? U bedoelt dat je de leeftijd verhoogd naar 21? Nou ja, ja, dat is wat u, wat u wil Voor het stemmen. Nou ja, kijk, als wij uh, dit, kijk, en dit nee, is nee, nee maar... u, u draait het nu om. Ik bedoel eigenlijk, maar als jij oh. 18 bent en je mag stemmen. dan mag je toch ook op dat moment zelf beslissen of je een blootje neemt. Of ja, niet? maar dat, dat, is, dat zou je denken. Maar juist die gezondheidswetenschappers en ook dit onderzoek wijzen weer aan. hoe belangrijk het is dat je juist je hersenen spaart. En, en dat we weten ook uit onderzoek. dat die hersenen zich ontwikkelen tot je 23ste. Dus hoe langer je dat kan uitstellen bij jongeren. En het blijkt ook uit het onderzoek. op het moment dat je ouder bent. Uh, ja, dan het stoppen heeft dan minder effect. Omdat uh, juist in die jaren tot je 23... het meeste negatieve effect heeft op je hersenontwikkeling. Dus daarom natuurlijk kan je wel stemmen als je 18 mm. bent. Maar alsjeblieft laten we zo, zoveel mogelijk... Uh, dat beginnen met die softdrugs uitstellen. En het is natuurlijk een raar signaal van de overheid... dat wij zeggen, joh, je mag hier vrijelijk gewoon uh, drugs... Gebruiken. in geen enkel land in de wereld is dat zo. Nee. Nou ja, goed, daar komen we zo nog even op. Want er is ook al gereageerd op, op, uh, op uw uh, oproep. Uh, dat gaat tegenwoordig allemaal via Twitter ja, en zo. Die ja, hebt ze ja, dus vast ook wel gelezen. Gekomen, ja. Ja, ja. ja, dus ja. ik zal ze... Ik ga ze zo nog even netjes voorlezen. Eerst nog even twee andere argumenten die altijd hoort... onmiddellijk als er dit soort voorstellen komen. Hoe ga je het handhaven? Dat is één. Nou ja, dat hebben we nu ook al. Hè. We hebben een leeftijd op 18 jaar. Dat betekent dat je gewoon uh, je identiteitsbewijs moet meenemen... om te laten zien hoe oud je bent. Zo simpel zit dat. Dat is ook voor de, voor de alcohol zo als het gaat om de supermarkt en de horeca. Ja, en dan uh, de, de kans dat het dan uh, de illegaliteit ingaat is, is natuurlijk ook groot. Uh, dat dat uh, mensen die dat willen en nog geen 21 zijn, er toch wel aankomen op een of andere manier. Ja, maar kijk, um, als wij stellen dat hij niet door de rook moet rijden en het is heel lastig te handhaven, gaan we het ook niet opeens uh, legaliseren. Daar moet je dus handhaving op zetten. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan met uh, andere maatregelen. Uh, met alcohol rijden achter het stuur of je autogordel aandoen. Ja, dat, dat moet je combineren met uh, en een boete en uh, goed handhavingsbeleid En dan kan het heel effectief zijn. Maar bijvoorbeeld die illegaliteit, de, de kans dat het dan heel dicht bij elkaar zit. Dat laten we zeggen, daar als jou iemand staat die, die veel hardere drugs uh, gebruikt... En, en dat je denkt, van nou doe dat ook maar eens even. Die kans is toch veel groter dan dat het gereguleerd is... en je kan gewoon zo'n koffieshop binnen gaan en even, even zo'n blootje bestellen. Ja, dat uh, wordt dan gezegd en dan gaat het op straat verkocht worden. Nou ja, dat, dat, dat zegt men dus nu ook als het gaat om het pasjes... Uh, Pasjesysteem. Uh, ik vind het geen argument. Ik vind dan dat je op straat als politie uitdrukkelijk aanwezig moet zijn en daar die drugsrunners vooral moet gaan oppakken. Dus dat heeft met een combinatie met handhaving te maken. U, u noemde net dat partijen die opschuiven, uh, laten we zeggen, meer in uw richting. Er zijn natuurlijk ook altijd de partijen die, uh, die daar tegen zijn. Ik noem een P van de A en D66, ja. die hebben ook al gereageerd. Ja. En die zeggen: we moeten juist iets doen aan preventie. En als we daar niet mee komen, dan, dan geeft de ChristenUnie niet thuis. Nou, dat is. Uh... Absoluut niet waar. Ik heb de laatste debatten nog eens even teruggelezen... en ook wat de Partij van de Arbeid daar zei. Uh, daar zeiden dus ze trouwens hetzelfde, maar daar zei mijn collega Esmee Wiegman... Uh, die heeft daar twaalf maatregelen voorgesteld... om juist ook aan de voorkant, uh, aan de preventiekant, uh, aandacht te besteden. Het uh, betere voorlichten van ouders als het gaat om de schadelijke effecten. Uh, scherpe controle ook op het THC-gehalte uh, in, de, in de coffeeshops. Uh, het afstandscriterium bij scholen. Er zijn ook uh, ouders die mij hebben geschreven die zeggen van... voor mijn zoon hoef je het niet meer te doen... maar haal alsjeblieft die coffeeshops weg bij die scholen. Want die vrije uren, ja, daar lopen die jongens naar die coffeeshops. En daar uh, begint het. Mm -hmm. En als Lea Bouwmeester dan zegt, die is van de PvdA... De, uh, de ChristenUnie geeft in het programma het minste geld uit aan preventie. Nee, dat, Ik weet niet waar ze dat vandaan had. Mijn collega is mee, Wiegman, heeft uh, jarenlang gepleit. En helaas is dat bij dit kabinet uh, fout gegaan voor meer geld aan uh, preventie. En uh, als je daarop bezuinigt, uh, ja, dan ga je uh, ook de negatieve effecten zien. Dat hebben we met andere sectoren ook gezien. Bijvoorbeeld, overgewichtbestrijding is nu uit het basispakket van de verzekeringen gehaald. En je ziet uh, dat dat ook weer gaat toenemen. Dus je, je moet juist investeren. Maar het hoeft niet altijd heel veel geld te kosten. Het, het gaat om uh, handhaafdversie maatregelen in combinatie met goede voorlichting. En uh, een duidelijke normstelling. En daarom zeggen wij in dit geval, nu dat die cijfers uh, zo duidelijk zijn, hopen we dat andere partijen het ook inzien. Mm -hmm. Dit heeft schadelijke effecten voor het hele leven. Boris van der Ham, nu nog even D66, die twittert. Uh, het onderzoek zegt dat cannabis na 18 jaar niet of nauwelijks effect heeft. Ja, ik weet niet welk onderzoek hij heeft gelezen. Ze hebben een onderzoek gedaan uh, bij 13-jarigen hoe het EQ uh, was gesteld. En daarna hebben ze vanaf 18, 21, 23, uh, 32 en 38 jaar gepeild uh, bij mensen die cannabis hadden gebruikt. En dan blijkt met name dat je tussen je 18e en je 23 als je in die fase cannabis gebruikt, dat dat zeer schadelijk is voor je EQ. En dat je EQ dus naar beneden gaat. Begin je later. Uh, dus na je 23ste, dan heeft dat minder effect op je EQ. Maar juist dus, en dat is mijn grote zorg... die jongeren die op school zitten, of op de, middelbaar, op de beroepsonderwijs... Uh -huh. die hebben hun hersenen uh, heel hard nodig. Ja. Van de Ham noemt nog een paar voorbeelden. Hè? Uh, want u, u zei het ook al even, van, uh, er zijn landen waar, waar het gewoon helemaal verboden is. Amerika bijvoorbeeld. Twee keer zoveel cannabis gebruiken als in Nederland. Ja, dat wordt er altijd bijgehaald. Kijk, er zijn soms lastige vergelijkingen te maken met het buitenland. Kijk, ik ga niet naar het buitenland kijken. Ik ga kijken hoe wij onze jongeren nog beter en gezonder een toekomst kunnen geven. En dat heb je niet allemaal in de hand als overheid. Daar moeten vooral ouders ook hun verantwoordelijkheid in nemen. Een deel doen dat scholen. Maar dit ma deze maatregel is een van de maatregelen in het pakket... waarbij de overheid toch een duidelijke normstelling uh, kan aangeven... dat uh, softdrugs geen softdrugs is, maar gewoon ja. harddrugs. En maar, dat het slecht is voor jongeren. Maar goed, je kan het ook omdraaien. Je kunt zeggen dat het systeem zoals we dat in Nederland kennen... met het gedogen en met uh, de, de, de regels die, daar, die daarvoor zijn... Uh, nou ja, dat, dat maakt dus dat wij uh, behoorlijk uh, gunstiger afsteken... dan bij Amerika, waar het gewoon echt allemaal verboden is. En dan zeg ik van, dat is mooi. Uh, gunstig dat hier jongeren iets minder cannabis gebruiken. Maar ik zou nog verder willen. Want uh, iedereen die hier in de coffeeshop zit... en die 18, 19 jaar is. Ik heb laatst weer een rondje gedaan hier in Amsterdam... waar ik woon met een wijkagent. En daar zie ik ze massaal gewoon heel suffig uh, ja, tegen de wand aan zitten. Uh, en dan denk ik van, ja, waarom laten we dit als overheid toe? Waarom stimuleren we ze niet? Waarom hebben we bezuinigd op het jongerenwerk? Waarom geven ze niet uh, meer de mogelijkheid om te sporten, muziek te maken? Ontwikkel je hersenen in plaats van dat je ze afbreekt. Ja, ja. En uh, uh, voor alcohol dan? Vindt u dan dat die leeftijdsgrens daar ook naar uh, 21 moet? Nou, in Amerika, zoals ik het zei, uh, is dat zo. Uh, ik heb mijn best gedaan. en Gelukkig heeft dat nu een meerderheid in de Kamer gevonden... om die leeftijd nu ja, na la, jarenlang discussiëren in de Kamer... van 16 naar 18, 18 te krijgen. Ja, ja. Nou, dat is al een hele grote stap voorwaarts. En uh, nou, laten we dat eerst maar eens regelen. En dan hebben we alweer een, uh, een hele gezondheidsinjectie... aan de jongeren meegegeven. Nou, ja, want er zijn ook mensen die zeggen... die alcohol is misschien nog wel veel schadelijker. Nou, nou, dat is ook zo. Alcohol is enorm. En de, de mensen, het aantal Veel mensen dat het op? Wat alcohol gebruikt... Ja, ik heb hier de politiecommissaris in Amsterdam, waar hij zegt... na 11 uur s'avonds is eh, 90 procent, eh, van het, het uitrijden van de politie... heeft te maken met alcoholgebruik. Dus kun je nagaan hoe groot effect alcoholgebruik heeft? Um, van de Ham nog even, D66, uh, die zegt... tot op zekere hoogte heeft iedereen ook recht op een risico. Dat vond ik, dat vond ik wel een mooie, uh, maar daar ben je het vast niet mee eens. Uh, nou, het is natuurlijk uh, uh, natuurlijk is het zo. Maar je ziet ook de maatschappelijke gevolgen. De gevolgen voor de gezondheidszorg. We zeggen ook tegen bergbeklimmers uh, prima als je die risico's neemt. Maar ja, we gaan dat niet betalen uit je reguliere uh, zorgverzekeraar. Want die wordt door iedereen betaald. Dus daar moet je toch echt een aparte verzekering uh, voor afsluiten. Bepaalde risico's, ja. Um, uh, daar moet je zelf verantwoordelijkheid voor nemen. En, uh, en dus moet je er ook zelf voor betalen. En in dit geval uh, geeft dit ook weer veel maatschappelijke schade. Want als deze jongeren straks werkeloos of met Kossakoff thuiskomen zitten als het gaat om alcohol, ja dan mag de overheid wel de kosten gaan betalen. Ja. Nou begonnen we ermee, dat ik, ik zei tegen u, van ja, eigenlijk wilt u het liefst dat er die koffieshops gewoon allemaal verboden worden. Nou ja, uh, daar lijkt geen meerderheid voor. De vraag is of hier een meerderheid voor is. U, u zegt, schuift wel op, maar ja. als we even snel tellen in de, huidige, uh, in de huidige Kamer is die er ook nog niet. Z zou u iets willen betekenen in het voorkomen van het gebruik van softdrugs? Want daar is misschien wel een Kamer meerderheid voor te vinden. Nou ja, daar hebben we de laatste drugsnoten ook alweer van de regering uh, onlangs net voor de zomer uh, mee besproken. En uh, de overheid heeft daar wat aan gedaan. Bijvoorbeeld de Wietpas, waar ook veel weerstand tegen was, maar wat we ook hebben gesteund, is alweer een extra maatregel om dat in ieder geval het drugstourisme af te laten nemen. Uh, deze regering heeft het beleid van waar de ChristenUnie in de regering zat de vorige keer ook overgenomen, om de koffieshops bij scholen weg te halen. Uh, maar ook de voorlichting richting Ouders. Eh, ja, die kan, wat mij betreft, nog een stuk eh, beter om te laten zien dat softdrugs geen softdrugs is. Maar dat het THC-gehalte in 20 jaar zodanig is gestegen. Dat het gewoon echt schadelijk en verslavend is voor jongeren. Ja. Goed, meneer Voor de Winter, we gaan naar onze bellers. Uh, blijf meeluisteren, dan kom ik graag bij u terug om de reacties door te nemen. De stelling dus luidt als volgt: koffieshops moeten jongeren onder de 21 weigeren. Ik ga nog even snel vernieuwen, dan zie ik dat er bijna 700 mensen hebben gestemd. Nu 74% is het eens, 26% is het oneens. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Um, ik spreek me door. Ik um, ben het oneens met de stelling. Uh, ik vind namelijk dat uh, mensen die uh, 18 jaar zijn ook al oud genoeg zijn om zelf te kiezen uh, ja, wat, ze, wat ze gaan doen met, met, uh, met de aankoop van drugs. Of het nou alcohol is of uh, wiet. Want het, laten we eerlijk zijn, alcohol zijn net zoveel uh, drugs als dat het wiet is. Ja. Um, ik vind het argument van door roodrijden niet te vergelijken met verkoop van uh, drugs op straat. Want natuurlijk is het, uh, zodra de mensen van 18 niet meer in de koffieshop terecht kunnen... Uh, gaan ze niet opeens stoppen met, met wietroken. Het is geen oplossing, het is aanpakken van, van een probleem. Uh, de mensen die gaan dan in plaats van naar de koffieshop naar de straat. Uh, en als je het op de straat koopt, valt er helemaal niets meer te controleren. is dus ook niet het, het THC-gehalte. Mm -hmm. um, en er, er wordt geen belasting over betaald. Het wordt uh, dan ja, veel... Uh, veel minder makkelijk te, uh, te reguleren. Ja, um, ja. Ja, het lijkt me heel onverstandig als we uh, als, uh, als het tot uh, 21 verhogen. Maar wat ik wel uh, goed vind, is natuurlijk dat de alcohol ook wordt verhoogd naar 18. Uh, want dat wordt ook tijd. Daar zijn al jarenlang studies uh, ja, ja. voor die ja. hebben we bewegen. Goed. Punt is duidelijk. Dankjewel. Stomp.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met Jet van der ja, Ik heb uh, een paar jaar geleden een boek gelezen van uh, Yvonne Keuls, was het. Dacht ik... En daar stond in, ik ken geen harddrukgebruiker die niet met soft is begonnen. Hmm. En ik, ik, ik, ik heb dat no ben dat nooit vergeten. Want er kwamen ook veel moeders in voor in dat boek. En uh, ja, die waren het daar allemaal mee in. Ja, dat is ook, uh, ja dat, ik geloof dat het heet het Stepping Stone uh, principe. Hè? Dat je dus begint met softdrugs, en uiteindelijk dan naar de harddrugs gaat. Maar ik, volgens mij heb ik ook wel eens onderzoeken gelezen die zeggen van dat. Dat, dat dat niet zo werkt. Maar goed, u zegt van dat heb ik eraan overgehouden... dus moet je er alles aan doen om ze van die softdrugs af te krijgen. Ja, dat denk ik. Ja, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met de Kooistra uit Broekstrawoude, Friesland. Goeiedag. Um, nou, ik ben dus tegen de stelling. Het, uh, het haalt helemaal niks uit, namelijk... Want Ten eerste is al in onderzoeken aangetoond dat alcohol vele malen gevaarlijker is dan het roken van wiet. Ja. Ik rook het zelf al 30 jaar. Ik ben visueel gehandicapt, 100 procent. Dat ook nog even bij. Ik uh, ben trouwens al eens eerder bij een uitzending geweest. Maar met van Utrecht toen. Maar het een en het, uh, het ander heeft niet met elkaar te maken, mag ik hopen? Nee. Uh, nee, er niet. <laughs> nee, nee, maar ik vind dus eigenlijk van. Kijk, je kan die koffieshop daar altijd wel op aanpakken. Maar als je nou weet dat bijvoorbeeld de grootste dealplekken in Nederland... eigenlijk al de fietsenhokken van de scholen zijn... als je weet dat op die scholen verhandeld wordt... dan kun je beter de hand in eigen boezem steken. Pak dat eerst de aan. Maar ja, hmm. als het hele grote colleges zijn bij spreken... en dat kan gewoon... Uh, men heeft daar de uh, de, de man de capaciteit niet voor om dat allemaal te controleren. Ja, moet horen, dan loopt dat heel snel oh. uit de hand. Maar mag maar, uh, ik vragen op welke leeftijd bent u ermee begonnen? Um, ik begon op mijn dertiende. Dertiende 13 al? Ja. Kijk eens aan. Uh, ja, dat, uh, en hebt u het gevoel dat u ook, uh, laten we zeggen, minder intelligent bent geworden in de loop der ja, jaren? In tegendeel, ik, uh, ik, <laughs> ja, nou, ik zie veel om me heen uh, dat uh, heel veel mensen, vooral in de leeftijd, zeg maar, uh, 16, 17, 18, je hebt je examentijd op school. Maar uh. daar buitenom, het uh, leven is vandaag de dag zo ontzettend stressig geworden. Uh. Je ziet hoe snel de mensen overgekookt raken. En, en dan helpt dus, een blootje wel eens af en toe. Nou, uh, het helpt er is alleen dat je ook voor jezelf een beetje in je kop kan rang, ja, rangschikken ja, ja, ja. Gaan, wat er eigenlijk toe doet en wat niet in dat ja. soort opzichten. Het is voor heel veel mensen, zou de een middel zijn. Nou, je hebt heel veel mensen die medicijnen voorschrijven op dat gebied. zeg ja. maar. Uh, ja, en dat is een heel okay. groot probleem geworden. Goed, dankjewel voor het bellen. Uh, Stamppot.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. u spreekt met Blitz Rotterdam. Dag. Meneer Voor de Wind is een idealist. Die denkt dat je mensen gedwongen gelukkig kunt maken. En helaas is de praktijk anders. Mensen maken soms bewust verkeerde keuzes. Uh, even een lezing geschiedenis. In de jaren 20 en 30 was er in Amerika de Prohibition, dat was het verbod op alcohol omdat er zoveel dronkenschap uh, voorkwam. Ja. En dat is een tijd geweest dat er dus heel veel illegaal alcohol gestookt werd. en de maffia daar uh, heel rijk door geworden. Dat was de drooglegging, toch? Ja, dat is de drooglegging. in. Dat zijn we in feite nu weer aan het herhalen met uh, de softdrugs. En. Uh, dat zal dus nooit lukken, want als zo'n kwekerij opgerold wordt... dan gaan ze weer ergens anders beginnen, want er is gewoon veel vraag naar. En ergens waar we veel de vraag naar is, zal ook in die behoefte voorzien worden... omdat daar veel geld mee te verdienen. Uh, en u zegt eigenlijk, dan kun je beter die vraag reguleren, zoals je kunt, dat, ja, zoals je dat moet nu, het nu gebeurt? Ja, precies behandelen als de tabakswet. En meneer voor de Wind maakt zich druk om een THC-gehalte. Als je het gewoon als tabak behandelt, waar ook bepaalde stoffen niet of wel in mogen zitten... dan kun je precies mm. van de staat uit reguleren hoeveel THC er in een sigaret mag zitten. En dan is het uh, relatief veilig... Het is ongezond hoor, dat begrijp ik goed. Maar ja. dan heb je in ieder geval enige controle op. Ja. En dan kun je ook uh, de, bijvoorbeeld beslissen dat je alcohol, tabak vanaf je 18 ja. of vanaf je 21 zat, is dan een andere discussie. Dat je dat dan pas mag kopen. En dan zijn hele coffeeshops overbodig geworden. Want er zijn ja. andere coffeeshops ja. en dan koop je het gewoon waar ook tabak verkocht wordt. Dank u wel. Stampert goedemiddag. Ja, dag Chris um, Wat uh, ik, ik graag wilde opmerken zijn twee dingen. Uh, om te beginnen moet je eerst eens even kijken naar de aard en de achtergrond van het onderzoek. Uh, nog niet zo lang geleden hebben we een onderzoek uh, gehad... Uh, waarin uh, door gerenommeerde uh, wetenschappers, Amerikaanse wetenschappers... werd aangetoond dat roken verschrikkelijk gezond voor je was. En ging je dan eens even kijken wat daar nou achter zat. Dan zat via allerlei lobbyclubs zat daar gewoon de Amerikaanse tabaksindustrie achter. Uh, dat zal hier niet het geval zijn, maar uh, ik zou wel willen weten... wie nou eigenlijk, uh, welke Amerikaanse organisatie of wat dan ook... zich uh, daarmee bezig heeft gehouden. Punt twee, daarom is het ook wel een beetje jammer dat uh, jullie een, een, een politiek... Die ik meneer daarvoor uh, heb uitgekozen als gast, was het misschien interessanter geweest om eens even te vergelijken met iemand die daar wel wat wetenschappelijks over kan zeggen. Bijvoorbeeld iemand van de Jellynect. daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En uh, daar is volgens mij ook wel wat wetenschappelijks uh, interessanter uh, over te melden. Ja. Dan ja. hoe gas doet vanuit een politieke visie. En ten tweede, ja, er is al een hele hoop gezegd. Als je vindt uh, dat uh, uh, je die 21 jaar uh, grens moet instellen, dan moet je dat onmiddellijk ook doen voor cafés en. Ja. En al dat gedoe met alcohol. Ja, okay. uh, dus uh, voorlopig maar even van, uh, van laten, denk ik. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met de Vries in Groningen. Ik Dag ben de het de helemaal de eens met uh, deze meneer. Ik ben zelf niet uh, christelijk. Ik heb ook nog nooit op, uh, op die partij gestemd. Maar hij is een man naar mijn hart. Uh, ik vind dat uh, ook voor alcohol tot 21 jaar uh, een verbod moet komen. Alleen, ik heb er wel een uh, opmerking bij. Hier in het noorden is nog heel veel ruimte. Ga die uh, wiet gewoon uh, legaal uh, kweken. Doe dat onder staatstoezicht. Geef die mensen die die koffieshops hebben, geef die daar ook een, uh, een sleutelrol bij. En hef uh, uh, btw en accijns over dat spul. Maar pak ja. de mensen die gepakt worden, die dat illegaal doen, dan ook kei en kei ja, ja. Dat maar u, zie, u ziet al een mogelijkheid voor Noord-Nederland dat gas straks op is. Dan, uh, dat dit gewoon een nieuwe tak wordt voor, daar, voor de industrie. Nou, ik, ik denk dat je dit wel legaal kunt doen. Maar uh, doe dat dan wel uh, op een uh, goede manier. En zoals deze manier dat wil tot 21 jaar uh, niet uh, gebruiken. En als je gepakt wordt, uh, hard aanpakken. Ja, duidelijk. Dank u wel. We gaan naar de laatste. Dat bent u, Stam.nl. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ha hallo, met wie? Met senior spreek ik uit Rotterdam. Hallo. Goedemiddag. Ik, het is uh, leuk om te horen mensen die hun mening geven... die geen ervaring hebben met drugs... Maar ik kan u zeggen, ik heb zelf meegemaakt ja. um, en het probleem is, ik weet niet of het uh, helpt om uh, zeg maar um, vanaf 21 jaar, maar meer voorlichting die zal weghelpen. Mijn ervaring is, je begint met roken van sigaretten, dan ga je naar een wietje en dan ga je naar uh, um, harddrugs ja. en ik was helemaal verslaafd met harddrugs. En um, ik ben uh, zeg maar uh, gelovige. Ik, ik volg uh, Jezus, zeg maar. Ja. Dat klinkt voor heel, men, heel veel mensen raar in hun oren. Maar uh, via de kerk ben ik in twee weken daar vanaf gekomen. En ik ben meer dan 25 jaar helemaal vrij van drugs. Maar als je jong begint, ik ben begonnen met 19 jaar op school. Ja. Tijdens mijn examen. En ik moet iets zeggen, ik, uh, tijdens de school. Um, praktijk ging goed, maar theorie was 0,0. Dus ik, ik kreeg gewoon een blackout. Nou, nou dat is, dit, dit onderschrijft toch het onderzoek natuurlijk ook. Want uh, dat is precies wat het voor de voor ook voor waarschuwt. Hè? Als je dan op school zit en je bent een beetje suf... dan uh, haal je geen goede cijfers precies. natuurlijk. en ik heb nog steeds last van. Ik ben nu 59. Uh -huh. En ik weet zeker dat uh, dat de consequentie van uh, zijn. Ja. Dat ik per jong ja. ben begonnen en veel heb gebruikt. En ik ben, ik ben geëindigd met crack. Ja. Dus dan weet Houd... je al tot ja. zover ik ben gekomen. Oké, okay, nou, maar nu is alles goed. Nu is het goed. Dank, dank voor het bellen in ieder geval, okay, als er ervaringsdeskundige. Want het is altijd leuk als we die ook horen. Meneer Wind, u hebt meegeluisterd. Ja. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Nou, die laatste uh, op, meerdere partijen, of op meerdere fronten is die uh, helemaal aan uw kant uh, gekomen. ja. Um, ja. Dat is één gebruiker. Die andere meneer, die zei: Die hadden we eerder, die meneer uit Friesland, Die zei: Ik heb het ook wel eens gebruikt. Ik werd er juist wel relaxed van en zo. Ja, nou ja, dat is aan de ene kant fijn voor die meneer. Maar aan de andere kant weet hij ook dat het slecht is voor zijn gezondheid. Ik zou zeggen: Probeer dan op een andere manier te relaxen en je gedachten op orde te brengen. Dan jezelf schade aan te doen. Er mm -hmm. zijn verschillende andere methodes voor, lijkt mij. Kijk wat die andere mevrouw zegt, die von de Keuls. Elke harddrukgebruiker is ooit een mm -hmm. keer begonnen met softdrugs. Ja, als ik hier de verhaal in Amsterdam. En af en toe spreek ik de harddrugsgebruikers ook. Eh, dan bevestigen ze dat beeld. Dus het, het is niet een, een vrijblijvend iets... om aan de softdrugs uh, te beginnen. Ik heb ja, het ook, ook op, op mijn middelbare meegemaakt. Ja, dat ook... jongens uit mijn klas wegvielen... omdat ze aan de softdrugs gingen. Ja. Toch, toch nog even, want er zijn ook... nou, het was een beetje 50-50, denk ik. Er waren ook, ook veel mensen die toch wel, uh, wel kritisch waren... op dit voorstel. Die zeggen van ja, uh, het, het lost niks op als je, als je het verbiedt... of in dit geval uh, kinderen tot 21 weigert... om een koffieshop binnen te gaan. Want ze komen er toch wel aan. Nou kijk ik presenteer het ook niet als de oplossing... voor het gebruik voor jongeren. We hebben, ik heb ook net gezegd, we hebben twaalf voorstellen gedaan... om ook aan de voorlichtingskant... ook aan de handhavingskant... Uh, uh, dingen te verbeteren. Daar valt heel veel te verbeteren. Maar dit is wel een duidelijk signaal. En ik denk dat de overheid tot nu toe... een verkeerd signaal heeft gegeven aan de jongeren. Ik weet dat er met melk banen jongeren... in coffeeshops worden gezet op het moment dat ze werkeloos zijn. Ja, dat is echt een paard achter de wagenspannen. Je moet als overheid een duidelijk signaal durven geven. Gelukkig uh, heeft de VVD die lijn nu ook gekozen. En dat betekent duidelijk dingen benoemen die uh, slecht zijn voor jongeren... en daar een norm voor durven te stellen. Dus ik hoop echt dat dit uh, een meerderheid in de Kamer gaat halen. En, en wat zegt u? Want er was iemand die zei... Uh, meneer Voordewind wil mensen gedwongen gelukkig maken. Dat kan gewoon niet. Nee, er zijn natuurlijk, de overheid kan mensen niet gelukkig maken... maar kan wel de schade die mensen oplopen proberen te beperken. En dat doen we door ja, regels te stellen voor het verkeer. Ik zei al, een helm opzetten. Ja, dat is ook privacy van mensen. Maar toch vraagt de overheid dat aan mensen... om ze te beschermen tegen onveilige situaties. En uiteindelijk, wat ik ook zeg... de overheid mag straks wel die kosten gaan betalen... op het moment dat mensen verslaafd raken. Dan moeten we subsidie geven aan de Jellinex en aan de GGZ... om deze mensen weer op de rit te krijgen. Laat staan wat het kost aan maatschappelijke schade en met betrekking tot uitkering. Nou, dank u wel voor het meedoen aan uh, Stand.nl. Uh, de Wind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Er uh, wordt de hele middag nog gereageerd op die site. Maar de laatste tussenstand ga ik maar even meenemen. Uh, bijna 800 mensen gestemd. Nu 74% eens met de stelling 26% oneens. Dus is niet zo heel veel veranderd in uh, die percentages. Uh, als gezegd, u kunt uh, onze site bezoeken www.stand.nl... en uw eens of oneens achterlaten nog deze hele middag. Houd de radio dan aan, want zometeen na twee, Dit is de Dag... Gepresenteerd door Elsbert Gruuteken en Jeroen Snel. En die laatste zit hier voor de onderwerpen. Ja, Jurg. En uh, we gaan het hebben met Mirjam Sterk over uh, haar afscheid. Ruim tien jaar zat ze in de Tweede Kamer voor het CDA. Hoe is het met de CDA? Uh, verlaat ze een zinkend schip of ziet ze dat toch anders? Ik ga het haar uh, straks vragen na twee uur. Verder uh, Mark Rietman. Hij speelt de hoofdrol in Shakespeare's King Lear. In Amsterdam, in het De La Martheater. En Michela martin wordt waarschijnlijk vandaag vrijgelaten. Daar komt vanmiddag een beslissing over. En daarover praten we met Frank Bosman. Hij is cultuurtheoloog aan de Universiteit van Tilburg. Tot zometeen na tweeën. Dit is de dag, is de titel van het programma. En het wordt uitgezonden op deze fijne zender Radio 1. Presentatoren Elsbeth Gruutelke en Jeroen Snel. Zometeen dus. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke avond de nummers 2 in het NOS Radio 1 Journaal.